...met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn door annuleringen en vertragingen reizigers gestrand. Voor passagiers die op de luchthaven moeten overnachten worden veldbedden neergezet. Het treinverkeer komt langzaam op gang. NS-Topman Meerstad zegt dat NS de reizigers goed op de hoogte heeft gehouden. Maar reizigers klaagden dat de informatievoorziening tekort Verder raakte de website van NS overbelast. De problemen op de snelwegen zijn bijna voorbij. Wel is er kans op mist en kan het overal glad zijn.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 Op Wall Street hebben beleggers uitbundig gereageerd op onverwacht gunstige cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid. De Dow Jones index sloot op 12.862 punten. Met de stijging van ruim 1% staat de Dow Jones hoger dan voor het uitbreken van de crisis in 2008. Ook op de Europese beurzen gingen de koersen omhoog. In Cairo zijn bij nieuwe gevechten tussen betogers en de politie zeker twee doden gevallen. Gisteren waren in Suez ook al twee doden gevallen bij rellen. Veel Egyptenaren zijn woedend over het politieoptreden tijdens het drama in het voetbalstadion in Port Said. Afgelopen woensdag daarbij vielen 74 doden, volgens velen doordat de politie bewust te laat ingreep. In de Eredivisie heeft Heerenveen thuis met 4-3 gewonnen van Roda JC. Heerenveen klimt daardoor naar de vierde plaats. Bas Dost maakte twee doelpunten voor Heerenveen.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 Mr. Sure. Sure. Op 106.9 CFM CFM Negen ZFM Ik denk nog steeds dat het kan. Iedere. Zo'n wereldvreemd, maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. De grootste verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die waan, laat mij